En laat mij raden, de Walse Want daar ga je graag naartoe werken, denk ik, met de muur van Hoei. Ja, ja de Walse is zeker een van de doelen. En uh, ja, die heb ik nu twee keer gereden, dus uh, dat is ook geen onbekende wedstrijd meer. Nee, daar heb je jezelf al een keer uitgetest, dacht ik, van hoe die muur van hoei in elkaar zit. Ja, die weet ik nu, um, die weet ik precies wel we uh, te vinden, zeker. Ja, die uh, dat van uh, dat in Spanje, dat is weer die uh, etappekoersen, die losse koersen die vijf, zes dagen achter elkaar. Um, Catalonië of? Ja. Ja, Catalonië is denk ik een week, uh, totaal. Dus uh, ja, het is ook een World Tour koers heb ik nu ook. Twee keer aan de start gestaan en uh, vorig jaar was ik daar uh, uit koers vanwege de kou. Maar uh, ook daar ben ik eerder geweest dus. Ja, en, uh, en wanneer begint hij? Pooh, Catalonië weet ik zo niet uit mijn hoofd. Ik denk uh, begin maart ergens. Ja, wanneer komen jullie weer terug of blijf je daar voorlopig hard trainen? Nee, wij komen ik kom woensdag weer thuis. Jij komt jij kom woensdag weer thuis. Je bent in ieder geval de eerste ja. leider van het van het Pro Tour Klassement. Zegt dat je nou ook nog wat of niet? Ja, maar ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. Kijk, uh, dat is vanzelfsprekend natuurlijk, omdat dit de eerste koers is, maar uh, ja, zo, zo vaak zal dat niet gebeuren dat, dat je daar leider bent. Dus uh, nee, ja, dat is wel heel mooi. Je staat 25 punten voor op uh, Moreno. Ja, ja zeker. Nee, dat zijn uh, mooie cijfers. En je, en je neemt twee truien mee, de algemeen klassement denk ik, en het jongere klassement. Ja, ja, klopt. Ja, voor de ploeg uh, kan het niet beter. En daar hebben we gewoon hard voor gewerkt. Dus uh, ja. ja, heel mooi. En Wilco, uh, ja, Wilco Kelderman, die is uh, ja, die heeft heb je een goede steun en gaat, denk ik ook. Ja, zeker. Heel de ploeg heeft hier fantastisch gereden. In de sprints uh, deden we gewoon mee met Renshaw. En uh, voor de rest heeft de ploeg zich. Uh, Ja, heel goed in dienst gesteld voor mij en voor Wilco, die ook gewoon uh, zesde wordt in het klassement, dus uh, gewoon uh, een hele knappe prestatie. Ja, is het dan nog een kleine teleurstelling dat Rencho het vandaag net niet kon afmaken tegen Grijpel? Ja, dat is jammer, dat is jammer. Maar als je op uh, de ja, meet kijkt uh, wat dan het verschil is, dan uh, ja, wat veel, is Grijpel toch wel echt het beste ding. Ja, is. ja die is pak geloof ik drie etappes, hè? Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En jij één? Maar ik zou zeggen, uh, nee, ja, nee. Want het is al uh, over half twaalf bij jullie. Het feestje is gebeurd, denk ik. Ja. Ik denk dat je vlak naast je ja. bed staat. Ik denk, uh, ja. Ja. en je zou vermoeid zijn. Ik uh, zou zeggen, geniet van je rust en uh, wij spreken elkaar. Prima, oké okay, dan, bedankt. Uh, ja, bedankt, hè?